Wij beginnen de les, nummer 9, van Priët's Chaim. Pagina 3, de regel 2. Sharat vila per bet, de poort van het gebed, de tweede paragraaf. De regel 3. Kan adam lovesh malbushim, bachol malsbushi? Bahol paam, ze love je, carych is agher. Laasim, snijd ze de day, knafe je levusho, becadt ijamin. Fir, we okezan, Wees tsad kanaf, jimino, shellam al betsad, met jimino. En u had u ons dat zei dat Eerst heb je geheven ons dat in het algemeen zin, en nu gaat hij dat preciseren. Kacharadam Lovesh Malboussy, de handeling van het zich aankleden. Wanneer de mens, Adam Lovesh malbushim wanneer de mens kleedt zich aan, letterlijk is het kleed, בקליד צ'יח מט דקלידר מלבושים קלידר בכול פה אם שלובש אלך קיר when he zich ankled צריך להיזהר מודהי פוסיח דאצ'ין and אפלeten לясימ שניות צדדיק נפוי בלוושו לושו בצד ימין om zwei äutenden van uh, twee kanten van de uiteinden van uh, zijn kleed te leggen aan de rechterkant. Ja, het is bijzonder, kijk ik ga niet in op al die details, geen hond doet dat, ja, de joden doen dat ook niet, ...allerlei precieze dingen, maar... ...wij moeten weten wat het allemaal is. Het staat allemaal in de... ...ook in de... Roeg, ...in dat uh, boek van de... ...hoe uh, men... ...zijn dag moet... Uh, ...doorbrengen met al die... ...voorschriften. Dat, hoe moet, moet men dat doen? Maar ons interesseert natuurlijk... ...dat geestelijke gedeelte. Maar let op wat hij ons nu vertelt. Dus... Uh, je, weet het, je weet het wel, dat elke, kleedje, elke kleed dus, uh, heeft vier kanten. Oké, okay, het is net rond, kan je zeggen, maar het is wel, heeft wel twee kanten. Nou, hij zegt, dan moet je dat doen, uh, de rechterkant, twee uiteinden nemen dat uh, aan de rechterkant. Verder, let op, vier... We bij je mino en laat hem houden uh, in handen houden in zijn, nee, in zijn rechterhand. En pak, laat hem dat pakken in, door in zijn rechterhand. Dus hij pakt die twee uiteinden van de rechterkant van de kleed door zijn rechterhand. Let op goed het aspect rechterhand waar hij elkaar laat en daarna en vervolgens laat hem dat aankleden. Wees hard, zat knaaf en en zodat so en zal so over zal so de kant van zijn de rechterkant van zijn kleed um, zodat so so de rechterkant van zijn kleed zal blijven, letter, letterlijk de rechterkant van, de, van het uiteinde ja, van, van, de, van zijn kleed moet blijf, blijven in de rechter, aan de rechterkant. Daar gaat het om. ja Niet precies, we gaan het niet, um, uh, ik ga jullie niet dat... Um, vertellen precies, laten zien hoe dat allemaal um, praktisch, hoe dat met een kleed om te gaan, omgaan. Het gaat om de geestelijke entiteiten en die dus gepaard gaan met wat de mens doet hier op aarde. Wat de hele bedoeling wat gegeven was aan het volk Israël is, om in alle uitingen van hun leven... Um, dat doen we alles wat zij doen, doen zoals hun vader dat doet in de hemel. Dus hier op aarde brengen de Schina uh, in de meest uiteenlopende aspecten van hun leven, al in alle aspecten van het leven uh, brengen het Heilige naar beneden. Dus ook in het zich aankle aspect het zich aankleden. Dus zien we nog een keer. Het begint met de rechterhand, de rechterkant en de rechterhand. Waarom? Zal je zelf kijken, nadenken. Misschien gaat hij ons dat vertellen. Maar het is helder en duidelijk waarom. Ik kan niet uh, uh, uitkomen. Het is uh, werk wat wij we doen. En vervolgens, je zou wijf, zat, smol, vijf hamalboesh, derga chorava, ade smolo. En vervolgens, je zou wijf, zat, smol, laat hem eromheen doen, de linkerkant van zijn kleed, via de achterkant, tot zijn linker tot zijn linkerkant. Vijf. In dit geval wat wij begrijpen, dat uh, daarna gaat die dus de linker de linkerkant aankleden. Uh, wacher kan ik hilayado bocht hila jado ayamin, bavet yade yimino ik zal nog even meer zeggen. Dus wat hij doet, hij doet dat kleedje om zich heen, vanaf de rechterkant begint hij het. Begin hij legt het eerst aan zijn rechterhand en dan gaat hij dat aandoen, waarbij alleen zijn lichaam, als het ware, zijn uh, bovenlichaam, maar de handen nog niet. De handen heeft je nog niet gestopt in de mouwen. Wagerkachiel-Bostgelein, vervolgens dus vijf na de eerste punt van vervolgens. Laat hem eerst zijn rechterhand in de mouw stoppen. In de rechtermouw stoppen van het kleed. Kijk. Steeds dat rechter, rechterhand vooraf gaat wa <trauken> zes malbish yat smolo en vervolgens bekleed hij bekleedt hij de, de, de linker hand dus hij stopt zijn linkerhand in de mouw, in de pijpje van de linker mou zes na de eerste tot vitamid ik avensho kolnik lalbayami kijk hoe geweldig wat de wetten hoe, wat aan dit volk gegeven was, let op geweldig op deze manier elke handeling, alles wat zij doen en laten moet het doordrongen worden doordrenkt zijn door de aanwezigheid van Hashem en altijd laat hem altijd zich instellen met de intentie zo haakel je het dat alles wordt samengevoegd in de rechterkant. Waar we aankomen vervolgens, het rechts geeft aan de links. Waar je een lematen bijna niet laat, niet laat, amen alai. En lees verder daaronder in het dat lees daarover verder in daaronder in, het, in de in de kwestie van het uh, aandoen van de schoenen schoenen aandoen. Eigenlijk, ik vertel u niet dit of uh, al die dit, al die bedoelingen van wat hij vertelt ons, maar jij begrijpt waarom. Eerst rechts, en dan rechts geeft het aan links. Ja, net zoals in het geestelijke werk wat we doen. De regel 8. En nu gaat het verder. Dus het eerste, het eerste, het eerste, het eerste, de eerste hoofd, de eerste alinea gaat dus over de voorrang, geven, het voorrang, de voorrang geven aan de rechterlijn. De rechterkant. En de rechterkant verder bekleedt geeft het aan de linkerkant. De alinee vanaf de regel 8. Ve loyal shnei malbushim mei boschim bejacht. Kmo schijes mij osin bij mei achorev, vaakor. Rakir bosch kol echadwee hadneichen bij vneiat smok. Wau se kahu kashele lishahaha. Oh, kijk nou wat je ons nu vertelt. Kijk nou wat geestelijk alles wat, wij, wat aan dit volk is gegeven. Hoe goddelijk het volk is. Welk geweldig, welke geweldige taak is gegeven aan dit volk. Ach. Er is geen volk in de wereld die, die deze wetten van het heelal zo gegeven had in de vorm dat die eh, eigenlijk vullen al zijn bestaan. Beacht, en laat hem niet twee kleedjes samen, direct samen aantrekken, zoals er iemand zijn zoals het iemand kan zijn die, uh, zoals men dat doet, sommige die dat, zoals de sommigen die dat doen, in de, de wintertijd, wanneer het koud is. En wanneer het koud is. Dat men pakt direct een, een onderhemd en um, uh, bijvoorbeeld een, een trui en direct doet het samen dat omdat het koud is. Direct doet men die aan. Let op wat je zegt ons. Twee kleden, kleedstukken tegelijk met, maar laat de mens dat niet doen, zichzelf dus om, um, direct zij samen aantrekken. Aan, rakil Bosch, Kole had weer hard, let op, maar laat hem aankleden, elk ding, elk kleedstuk uh, apart, één voor één. Die had één voor één, één voor één, voor, voor zichzelf. Dus elke ding apart. Negen. Wauw zeg kaag, kijk wat je zegt ons. En wie dat doet, zal moeilijk dingen vergeten. Zie je dat? Dat heeft te maken met concentratie die de mens daarbij steeds in de gaten houdt, dat hij dat op deze manier doet. En dan zal hij moeilijk eh uh, <coughs> dingen kunnen vergeten. dan zal hij zeer alert blijven en zal dingen goed onthouden. 9 Vitam dawar da Kimalbush Amnam Tien al die dea Adamo se. Gorem, shit la Baklipot We shit ha it ahazu ha kli pot be Kijk wat is echt ons. Vet en het hatterom. De reden daarvan is: wait, dat malbusha Adam dat kleid van de mens hoe minak doucha? Het komt van het heilig. Het is een soort, het is uit heilig. Dat op. Amlam idee abirot, maar door de zonden uh, die Adam pleegt, doet letterlijk de regel tein. Gereumsheid labesh baklipo dat hij veroorzaakt dat, door dat hij in de klepot zich aankleedt, weesha, weesha, weesha, ach zo, en dat de weesha, zullen zich weesha, aanhechten aan zijn weesha, Kijk wat weesha, zegt ons. Tien weesha, weesha, punt. Wie en de oude oude Pchinat or makiv, oude oude oude oude or oude mi oude beto oude oude het is niet voor een enkel keer om dat te leren en verder gaan. Het is natuurlijk de bedoeling om dat steeds te herhalen. En daarom is het geweldig dat wij uh, een effectieve manier hebben ook om dingen te herhalen, onder andere dat wij het in het boekvorm voor ons hebben. Niet altijd pak je gewoon een, een audio-opname. Maar een tekstlezen kan veel, veel prettiger zijn, om dat nog een keer te herhalen in de vorm van een tekst. Dan zie je het ook bovendien, uh, met je ogen. Want de hele bedoeling is dat wij het geïntegreerd dingen opnemen. Zowel met onze ogen als met onze oren, wat wij horen. Als met onze tong kan je ook zelf, wanneer je leest, moet je ook dat een beetje met je tong doen. Dus echt voorlezen voor, voor jezelf. En niet alleen met je ogen. Want alle deze dimensies werken. De mens is niet alleen maar hoorapparaat. En niet alleen maar uh, dit en dat, maar alles, alle dimensies moeten, moet je in werking stellen uh, wanneer je leert het voor jezelf. Je leert, ja, de leest een tekst en niet alleen met je oogjes, maar ook wel fluisterend, dat je hoort wat je zeg, zegt, dat wordt verhoord. Uh, negen naar de punt. Nee, tien punt. We nee, en zie hier. Wegenat he amalbushim. Het aspect van de klederen. kledingen. Ik vertel so het zo, het in het Ebreus is. Het aspect van de klederen. je yes, waar Er zijn in hen, Het aspect uh, er is in hen het aspect van ormaqif, omringend licht miba huls van buiten. Kanoda, zoals het bekend is, kies oor dat er oor er is dat er or is, het in, innerlijke het licht, in, inwendige innerlijke licht, miba pniem van binnen. Binnen, de, binnen het lichaam. Waar mal bush en het kleed dat hij waarmee hij zich bekleedt. En de kleed letterlijk en de kleed om bekleedt en omringt het lichaam van de mens. Twaalf. We hem kennen, en die niet zo so is, hemorotma o zijn dat omringende, omringende lichten, haom die hem bachutz, staan buiten over de klederen, kledingen. Twaalf na de punt. nam Lekol lewush we lewush, יש yes, or makief. Echad. Dertin Vein d'avar shuhu doche Kmo or makief kanoda. Ki eina klipa nechas sham, Ki lachen hu omed, Veertin, Mibachutz, Mephinaat makief. We Jare, we noemen we Duidelijk. Wij hebben allerlei bekledingen. Duidelijk. Wij, we hebben allerlei bekledingen. Alle en precies hetzelfde is het in het materiële: dat zijn allerlei bekledingen. Een onderhemd, een hemd, een trui. noem maar, maar op. Alles bekledingen en zo. So, Elke bekleding, elke kledingstuk, geestelijk, ja, heeft uh, zijn eigen Ormakief. Eigenlijk die boven staat. En orma -kief, orma -kief zit niet in het lichaam. Dus orma -kief is, uh, uh, geeft de reinheid en ver, verwijderd, als het ware, ver, ver, verjaagt de klipoot, wanneer het schijnt in de kleider geestelijk natuurlijk. En op precies dezelfde wijze moet... ...dan een mens hier op aarde dat die dingen doen. Hij doet als eerst één kleedje, let op. Dan verkrijgt hij dan... ...daarmee gaat, het, gaat hem ook het ormakief... ...het omringende licht van dat kleedje schijnen. Daarna gaat hij weer een ander, tweede kleedje doen... Boven, ...daarboven. En dan komt er een, nog een ...een kleedje. Uh, uh, Orma van dat tweede kleedje hem schenen. Duidelijk. En niet twee tegelijkertijd. We namen lekol lavouzwe lavouz, maar een echter. Elk kledingstuk, yes of bekleding gewoon. Lavouzwe zeggen het ook geestelijk, precies hetzelfde woord gebruiken wij. Om, omhulling. En, of kleding, bekleding. En elke kledingstuk heeft één eh, oormakief 13. dertien. De, de regel dertien. Wij in de Warschau doe het, let en er is niets zo krachtig dat pusht, duft weg, de klipot, als oormakief so zoals het bekend is. Keine klipot nee haasra, want daar waar de, want daar de klippa kan zich niet vast aangrijpen. Uh, Kilagheen hoû hoe omed want dat, omdat, daarom, omdat het, dat ormakief staat buiten, van buiten, buiten het lichaam. De regel 14, in het aspect van makief, daarom is ook, heet het ook makief, omringend. Daarom, om de klipa kan het niet, kan, kan niet aankomen eraan. We zijn enorm met, met de en, uh, en het niet, en het vreest niet, als het ware, dat oor makief, omdat die buiten, van buiten is. En vreest niet van de klipoot dat zij van hem zullen gaan, Aanzeichen. Viertien na de punt. Niemand die al weet jahad. het leven is, makom je hebt een noot, een noot, een noot, een noot, een noot, een was, uh, haschaha, mitzuya, mitzada, kijk, kijk, kijk, kijk wat die ons zegt. Dus duidelijk wat die zegt. Elke kledingstuk heeft zijn eigen in het geest gelegen. Maar dan ook dezelfde als een de mens dat aankleedt. Dan uh, de mens doet niet zomaar uh, een uh, onwetenheid. Als hij zich aankleedt, zo werkt zijn geest ook. het, let op wat die zegt ons. 14. het blijkt dus. Kialovish bettele vushimbe jaha dat wie iemand die twee kledingstukken samen tegelijkertijd aandoet. Let op, een nonut en makom geeft geen plaats aan het licht or makief. 15. je genoos -so dat het binnen zou komen en zou doorkomen tussen één, tussen elke kleding apart. Want normaal is het moet het één kleding, en dan komt het een licht oormakief, en dan een andere kleding eh, bovenop, doet die daarboven, en dan wordt zijn oormakief. En dan op deze manier kunnen de clipoort van de ene kleding, niet één kledingstuk, niet eh, eh, werken op een andere kleed en dan telkens bij, elke, bij het aandoen van elke kledingstuk, wordt, wordt het uh, gewaarborgd van de klipot. Maar als de mens twee, direct uh, twee of meer kledingstukken doet, dan laat hij het licht oormakief niet passeren uh, tussen, uh, tussen, elk, tussen elk stuk, elk, elk kledingstuk. Waar hen en daardoor één klikpa niet gaat, daardoor de klippa wordt niet uh, weggeduwd, weggehouden, weggeduwd van de kleding. Van de kledingen. Zestien. Wahazas, haha, met soyamitsa de klipo, let op. En dan blijft. Uh, het vergeten. Het aspect vergeten manifesteert zich van de kant van de klipot. Want de mens kan niet vergeten dingen. De mens vergeet dingen alleen door de klipot. De klipot die ver, verwazen, verwa, wazig maken zijn, zijn verstand en zijn geheugen. Denk. Ik had u eens verteld, bij Zat ik, ik weet ik niet, ik weet absoluut niet wat het vergeten, wat, wat betekent vergeten. Het uh, betekent niet dat ik één uh, keer moet een woord of iets tegenkomen, dat ik hem al onthoud, nee. Maar uh, vergeten, nou een paar keer, twee keer, drie keer, Vergeet ik het niet meer, bij Zat omdat uh, niet ik... Uh, het is niet mijn eigenschap dat ik niet vergeet, maar omdat als je je bezighoudt met het geestelijke probeert te doen op de juiste manier, dan zal je niet weten wat vergetelheid is. Ja, het is precies hetzelfde wat de, de, de, dementie. Dementie komt juist door omdat men al zijn leven bezighoudt met iets wat niet geestelijk is. Je kan zeggen, nou, en dan gaat men dan, in de, zoals een bed shalom dat doet, doen, doen, ik zeg het omdat mijn vrouw daar een beetje helpt, koffie, met koffie schenken, één keer per week, zo een beetje, om gezelligheid, om een beetje sociaal praatje te maken. Dat het, eh, ze gaan allerlei, ze gaan, als het ware, kruiswoorden, puzzels doen. Helpt dat voor, voor absoluut niet. Duidelijk, het gaat niet om dat, om dat artsverstand te stimuleren. Want dan zou mevrouw Margaret Thatcher zo nooit eh, deze ziekte krijgen. Duidelijk, maar omdat men houdt zich bezig met het, deze wereld en niet... Eh, het geestelijke. Daarom gaat men ook, uh, kreeg men deze ziekte, uh, geestelijke ziekte, die heet dementie En geen, geen uh, reding daarvan is. Men vindt, men weet geen raad mee. Geen dokter in de wereld, geen medicijnen helpen en überhaupt de wetenschap. Geneeskunde is machteloos ten aanzien van dat aspect, want dat komt alleen door, door het geestelijke, en dat kunnen ze niet meten, komen ze hebben geen toegang tot het geestelijke. Zestien, naar de punt. Waar jem bijna na lema lemata, shegam injano, injano, shehu, en, zegt hij, 16, zegt hij ons. En lees wat betreft het aspect tzitzit, wat, wat men doet, die schoudraden aan. En dat lees beneden, dus hier verderop. Dat ook in dat aspect, in het aspect van het aanbrengen van tzitzit, dus zich aankleden een en kleedje doen, of onder, en onder, en boven, eh, met je schoudraden, dat boven, wanneer men gebed doet, op gebedmantel, en onder dat, op zijn naakte lichaam, met vier, uit, vier uithoeken, met schoudraden, die hangen eraan. Dat ook dit aspect, aspect ziet, ziet is oormakief, van, oormakief, van, de haren. Van de haren, wat Sarot, wat we hebben geleerd, dat dit komt, daaruit komt het Orma kief 16. je jen bij Birkat Malbisharumim lekkeman. En lees ook dat, lees betekent dat later zal je tegenkomen. En lees ook in de Birkat Malbisharumim, mal in de Bracha, in de zegening, wat men och, ochtends zegt, uh, Hashem. Mijn dank geeft, zegeningen aan Hashem, dat hij de naakten bekleedt, uh, bekleidt. Maar bisharom bekleid. niet. En dat is verderop. Punt Waaien. en lees ook, er is een ander, nog een andere plaats, een andere aspect, betroesma, en lees ook in het, uh, in de uiteenzettingen van de van het voorschrift maka. En er is een voorschrift om op zijn dak een soort omheining te maken. Op het dak. Op dat een mens, als een mens op het dak komt, dat hij niet valt. Komt, kan het zo zijn dat het een wind zijn van alles, dat de mens niet valt. Of uh, iets van het van de dak kan vallen een dakpan bijvoorbeeld kan vallen en iemand schade toebrengen. Zo so, leren men dat in deze wereld. Zij leren dat zonder te zien dat het geestelijk is. Een uh, aspect is. Hoe uh, Abawi het ABIA en leest ook dat is allemaal hetzelfde uh, dergelijke aspect. En in de uh, uiteenzetting van uh, de wereld in Abia, Atsilud Brija, etzeravasiya, en ook in de uiteenzettingen uit de van de, van Er bestaat zo, iets, zo'n uh, handeling, zo'n. Uh, dat heet. Chibut uh, Hakever. Ik heb het wel eens verteld wat Chibut Hakever. Chibut betekent graf. En Chibut betekent slaan. Slaan tegen de graf, de graf waar de mens begraven wordt. 18. Basefer HaGirgulim. En dat is geschreven in het boek Sefer HaGirgulim. Het boek van incarnaties aan het einde daarvan. Ik, er is nu geen tijd om, dat, om daarover te hebben. Wij zijn ook niet, nog niet genoeg opgewassen om dat te horen. Zie je dat aan het einde van het boek Sefer HaGirgulim is eigenlijk het laatste boek aan het einde van het laatste boek van de acht poorten van Ari. Ik heb het wel eens verteld, wat het, wat het is, maar dat zullen we dan leren verder, um, wat betekent het. Uh, er staat dus een, in de graaf, wij weten wel dat altijd, um, waar de mens uh, begraven wordt, niets verdwijnt in het geestelijke, en daar is ook een nevers, en daar... Moet men wel slaan op de manier dat het, dat het eh, als het ware, bevrijdend de, de ziel uit de stof der aarde, maar hoe precies, ik kan je niet vertellen, want anders wordt het woorden in plaats van de kracht.